Uur. Dit is Rontjap Kema met het NOS-journaal. De Merwedebrug bij Gorkum, die in het najaar van 2016 uit voorzorg werd afgesloten, stond op instorten. Twee hoogleraren zeggen tegen het Programma 1 vandaag dat de brug er zo slecht aan toe was dat het een wonder is dat hij er nog staat. Ze zeggen dat Nederland aan een ramp, zoals in het Italiaanse Genua, is ontsnapt. Daar stortte de Morandi-brug afgelopen zomer in met 43 doden tot gevolg. De Merwedebrug in de A27 werd in oktober 2016 wekenlang afgesloten voor vrachtwagens... nadat er haarscheurtjes in de draagbalken waren ontdekt. Het genootschap van hoofdredacteuren is geschokt door het uitzetten... van de Nederlandse journalist Ans Boersma door Turkije. Voorzitter Marcel Gelauf noemt het onaanvaardbaar dat Turkije... een journalist van het een op het andere moment aanhoudt... een nacht vastzet en zonder enige verklaring het land uitzet. Journalistenvereniging NVJ noemt de uitzetting een nieuw dieptepunt in het persvijandige beleid van Turkije. Boersma is correspondent van het Financiële Dagblad. De hoofdredactie van het FD is diep geschokt en wil de uitzetting samen met Boersma aanvechten. Een plan van de gemeente Enschede om mensen in de bijstand op te leiden tot dronepiloot is mislukt. De theorie was voor de kandidaten te moeilijk. Enschede heeft een relatief hoge werkloosheid en de gemeente wil zich profileren met technologie. 60 mensen waren uitgenodigd om de opleiding voor dronepiloot te volgen. Uiteindelijk meldden zich in Enschede twee cursisten aan, maar die vonden vooral de theorie te pittig. De omstreden vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst wordt duurder dan gedacht, schrijft De Telegraaf. De regeling kostte tot nu toe 700 miljoen euro. Daar komen volgens de krant enkele tonnen bij. Ook medewerkers die met onbetaald verlof zijn gegaan, voorafgaand aan hun pensioen, vallen onder de regeling. Blijkt uit een procedure bij de Centrale Raad van Beroep. Het weer, buien met kans op hagel, de sneeuw of onweer. Er is ook wat zon en het wordt een graad of vijf. Morgen en de dagen daarna droog en wat zon. Dit was het NOS Journaal. Die FM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog steeds problemen op de A10. De ring zuid van Amsterdam richting Koenplein. Je hebt daar een kwartier vertraging tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. Het komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een moment ben je even deel van mij.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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven Dit heb le jour de chance Hier wat beeld al op En daar is het ook bij gebleven En iets anders verwachten we ook www.zfmzandvoort.nl. in my heart.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 Yeah van De Winter. Everybody listen to the sound Nobody come down Side to tell you even when Give me tot zover het ritme van zie